Door Alwegens met het NOS-journaal. In Geleen is afgelopen nacht een man opgepakt... die mogelijk betrokken is bij de vermissing van de negenjarige Gino. De verdachte is in zijn eigen woning in Geleen opgepakt. Gino is nog niet terecht. De zoekactie naar de jongen gaat onverminderd door, zegt de politie. Meer wil de politie in verband met het onderzoek niet kwijt. Gino verdween woensdagavond uit een speeltuin in Kerkrade. Donderdag werd een step gevonden die vermoedelijk van de jongen is.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 Er is een tweede partij champagneflessen opgedoken waarin vermoedelijk de harddrug MDMA zit. Het gaat opnieuw om 3-liter flessen van het merk Moët et Chandon, zegt het Federaal Voedselagentschap in België. In februari kwam de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit met een waarschuwing voor deze champagne. Zowel in Duitsland als in Nederland zijn mensen toen ziek geworden na het drinken ervan. De regering van El Salvador is opnieuw veroordeeld voor het schenden van mensenrechten. Sinds het uitroepen van de noodtoestand in maart vanwege bendegeweld... zijn meer dan 36.000 mensen gevangen gezet. De noodtoestand werd vorige maand al voor de tweede keer verlengd. Volgens Amnesty International worden gevangenen slecht behandeld. Zeker 18 mensen zouden na hun aanhouding zijn overleden. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag en het blijft droog. Wel is er af en toe wat bewolking...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 Je weet niet wat je hoort. Van de nacht zie je hem zag vond. Goeiemorgen morgen zonspoort. Yaki ja, yaki ja, kuwa, yaki ja, yaki ja, kuwa, ja. yaki yaki yaki yaki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 Nee, nou, wat is er, een, wat is er een TikTok snipje? Nee, weet ja. veel weet je? Nou, ik wel allemaal. Ik zie, wel een, een TikTok uh, dansje jij dat je iedereen moet komen naar de Marius. <rijgrijd> ja, dat kan. Ja, dat kan. Wel, wie weet. Maar weet je, dat, dat is gewoon. Um, uh, nou ja, je, we hebben wat uh, folders overal in zand wat opgehangen, wat, wat affiches... Maar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 dat hij daar cijfers op kan schuiven of zo. Ja, dat, dat zou wel leuk een, zijn. Of een krijtbordje of zo. Ja, nou, dat is wel bij... heel <laughs> ja, nou ja. ja. Misschien ja. ligt er nog ergens in de hoek ja, nou, bij de, ja, de oude Maria-school. Ja. Ja, misschien wel. Uh, het grappige is dat als je op de site kijkt en ook in je eigen archief... dat alle foto's een beetje hetzelfde zijn. Het is allemaal een bankje en de lerares links of rechts. Vanaf uh, meneer, meneer Gemert, uh, ja. juffer Joosten, noem ze maar op.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 In het laatste stukje van Goedemorgen Zandvoort vanuit de Tolweg Studio in Zandvoort gaan we praten met Erwin Hilvers. Een zeer goedemorgen, Erwin. Goedemorgen. Um, de vismaaltijd is uh, uh, aanstaande, hè? dus die uh, over uh, vrijdag, aanstaande ja. vrijdag. Ja. Uh, hoe staat het ermee? Ja, goed.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 Ja, maar Kijk, unaware... als ik tegen Thomas zeg: maar, Ik wil uh, ja. tussen half zes en zes uur dat iedereen te eten heeft, dan gaat hij morgenochtend beginnen met bakken. En zorgt dat hij grote magnetronen heeft, en dan is het piep-piep. Ja, maar dat werkt ja, niet. De, de, de charme van het evenement is, is de gezelligheid ja. en, en de verse vis. Ja, dat is ja, het. precies. Um, nou, ik ben eigenlijk er wel doorheen. We hebben de uh, toegangskaart, die zijn al te koop: 4,50 bij de Bruna. Alleen, ja. alleen bij de Bruna. Alleen eh, bij de Bruna. Wanneer is het?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 Tja, hou maar je op Waarom aan de zee? Het ja, was een lange strijd, een mooie strijd. Een heftige strijd voor het woonsters, de Piet en de wereld. En we hebben, winnaar. hebben we een winnaar: Samfoort. Natuurlijk heb je een winnaar: Samfoort is de winnaar. Mooie Miet. Ik huppel door het dorp, dansen ongoed. Ik zeg iemand gedag, ik weet die sippen en bloed. Hoort dus in het woonsters. Hier is het allemaal, we delen dat gevoel, hier spreekt het hart.